8 uur. De Radio 1 De Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Goedenavond, de Radio 1 Sportzomer Trein dendert door. Met een tafel vol gasten en we volgen natuurlijk ook de actualiteit. Hoe gaat Amsterdam om met de dijk, Sensation en Madonna? Drie grote evenementen op 5 vierkante kilometer tegelijkertijd. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. In Servië is woedend gereageerd op een ontmoeting... die oud-president Tadic heeft gehad met de premier van Kosovo. De twee schudden elkaar de hand op een conferentie in Kroatië. De ontmoeting ligt gevoelig in Servië... dat Kosovo nog altijd ziet als een afvallige provincie. Servië weigert de onafhankelijkheid van buurland Kosovo te erkennen... en geregeld bijeenkomsten... waar ook vertegenwoordigers van Kosovo aanwezig zijn. Servië is kandidaat-lid van de Europese Unie... maar staat onder zware Europese druk... om de betrekkingen met Kosovo te verbeteren. Het dodental van de waternoodramp bij de Zwarte Zee in het zuiden van Rusland is gestegen tot over de 100. Zwaarst getroffen is het gebied rond de stad Krasnodar aan de Zwarte Zee. Door zware regenval ontstonden in het gebied overstromingen en aardverschuivingen. De haven van Novorossiysk heeft de olietransporten in verband met het slechte weer stilgelegd. De haven is de grootste in het Zwarte Zeegebied.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 De Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marques zal nooit meer een boek schrijven. De Nobelprijswinnaar leidt aan dementie. Dat heeft zijn broer bekendgemaakt. De 85-jarige Garcia Marques is een van de meest vertaalde en best verkochte schrijvers in de geschiedenis van Latijns-Amerika. Hij dankt zijn bekendheid vooral aan de roman 100 jaar eenzaamheid. In 1982 ontving Garcia Marces de Nobelprijs voor Literatuur. En volgens zijn broer is de schrijver fysiek in orde, maar laat zijn geheugen hem steeds vaker in de steek. De laatste roman van Garcia Marquez verscheen in 2004. Het weer dan nog wisselend bewolkt. En kans op regen en onweersbuien. Morgen opnieuw buien. In de middag dan wat zon. Het wordt een graad of 20. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Ja, de vrienden van de avond zijn... VI-journalist Iwan van Duren. De inspanningsfysioloog van Garmin, Adrie van Diemen. En later vanavond ook de dochter van Fanny Blankers-Koen. Maar eerst de vernieuwde PVV-lijst. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, vernieuwing en verjonging, dat zijn de redenen van Geert Wilders om drie Kamerleden niet meer op de lijst voor de komende verkiezingen te zetten. Het zijn Erik Lucassen, Richard de Mos en Jim van Bemmel, zij moeten plaatsmaken. Lucassen, die een veroordeling wegens ontucht had verzwegen, legt zich daarbij neer. Maar de Mos en van Bemmel vermoeden een afrekening. Richard de Mos over het telefoongesprek dat hij gisteren nog had met Geert Wilders.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 Zij vertrekken PVV-Kamerlid Jim van Bemmel. En op de kieslijst staan vooral mensen die zich al bewezen hebben in de partij... als medewerker, statenlid, senator of europarlementariër. Magiel de Graaf bijvoorbeeld staat op een verkiesbare plaats. Hij is fractievoorzitter in de Eerste Kamer en in de Haagse gemeenteraad. En ook Barry Matlener, nu fractieleider in Brussel, keert terug naar Den Haag. Nou, hier aan tafel Adrie van Diemen, visio uh, hoe zeg ik dat? Fysioloog ja. van, uh, van uh, Garmin. Die kent dus uh, de ploeg van binnen en van buiten. In ieder geval wat de lijf en ledematen betreft van de uh, Garmin renners. Daar zijn er heel veel uitgevallen. Uh, hè, gevallen. Ja. Is het dan niet heel erg jammer dat je dan hier zit? Had je dan niet zoiets van ik had willen helpen, ik had erbij willen zijn... ik had dat willen doen? Nou, we hebben de beide ploeg goed geregeld. Een chiropractor, een traumaarts hebben we altijd bij ons... in grote belangrijke rondes. En dus dat is allemaal wel goed geregeld. Nee. En we hebben een andere inspanningfysioloog. We verdelen de rollen. Hij is uh, onderweg. Oh. Met, de, met de ploeg altijd. Waarom ben jij? Weer, de, ja, ja, ik doe meer de, de coaching, ah. trainingsplannen maken, trainingsbegeleiding geven. Dat de. is meer mijn taak. En Robbie is meer aerodynamica en daar te plekken. Het voorbereidende werk eigenlijk, dat doe jij ja, eh, minder. Ja, de of meer. planning. Ja, en dan ja. billen knijpen op de bank en zien of ze het allemaal goed doen? Nee, daar ben, uh, hou ik me helemaal niet mee bezig. Nee? Ik hou me bezig met uh, wanneer worden de hoogtestages gedaan, hoe worden die uitgevoerd? Uh, doen we krachttraining of niet? Zo ja, welke krachttraining, wanneer, in combinatie met wat? Ja, maar Deborah uh, bedoelt of je billen knijpen op de bank hebt gezeten voor de televisie. Elke ja, dag, smiddags toch wel? Nou, ik heb met de laatste paar dagen, vooral gisteren, met. Uh, ben ik eigenlijk beroerd van de bank afgekomen. Ja. ging er met plezier op zitten. Ik nou jongens dit is een etappe waar het gaat gebeuren. laatste kans vertijden om te sprinten. En ja dat liep helemaal verkeerd af. Ja, nou, mars de mars partij. <klui> Uiteindelijk drie uh, van onze renners uh, de koers moeten verlaten. Rijden Hesjedal, die ik ook begeleid. Die winnaar was van de Giro in het eindklassement. De kopman ook, ben je kwijt Ja. Gewoon. Uitgevallen. Die stond nog het kost in het algemeen klassement. De andere jongens waren al teru teruggeslagen door partijen. Ja, ja. ja, dan is het niet erg leuk. Dan... Nee. Nou, We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Okay, Iwan uh, van Duren is er ook. Mm -hmm. uh, boek geschreven over voetbal en uh, ja, de matchfixing. Hè? De voetbal, voetbal en de maffia. Uh, uh, en, en, en de oorlog die misschien uit is gebroken. Uh, zeker na jouw boek. Je komt net uit Oekraïne. Moet ik het nog vragen? Ja, daar kan oh. ik nog een veel dikker boek schrijven, ja. Of Was... het ik het Ben je ja. veilig teruggekomen? Ja, hij is veilig terug, maar... Uh... Nee, de Terrassen, daar zat nog Platini en Van Praag en nog een aantal mensen. En die zaten eigenlijk al bijna op de tweede rang. Want op de eerste rang zaten allemaal grote jongens uit het oosten. En uh, die ook het toernooi naartoe hebben gehaald. Die wat met de schema's hadden gefixt dat de wedstrijden in Donetsk kwamen, noem maar op allemaal. Dus je zag daar echt live de verschuivende panelen van de macht in het voetbal en uh, dat was heel erg interessant. Jij zag je boek in Wording live eigenlijk. Nou ja, het eerste was wel uit en, uh, en we wisten ja, eigenlijk wel, je zag het tweede deel weer komen. Maar het is, uh, we hebben natuurlijk beschreven over Nederland was het enige het een soort efteling waar het niet gebeurde. Daarmee hebben we het vorige boek geschreven. Dat kwam uit toen ik daar was. Dus was ook heel vreemd. Maar daar uh, kon je sowieso beter met de rug naar het veld staan uh, als je oranje volgde. Maar eigenlijk zag je in die skyboxen zag je, wat er echt allemaal gebeurde. Dat is het raar, we kijken allemaal naar het veld. Dus dat wil het wielrennen niet anders zijn. Daarachter gebeurt het natuurlijk allemaal. Ja. Wie het meeste geld heeft, die wint de Champions League, ja. enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat was uh, ontzettend interessant. En ik ben weer heel terug, dus dat is ook wel weer fijn. Ja, ja mooi. Uh, heel kort, in één zin, wie heeft de macht dan nu? Gaan we er straks uitgebreid over hebben. De nieuwe oligarchen, het nieuwe geld. Ja? Ja. Die hebben het nu. Oké. Okay. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Maar binnen gaat hij omhoog, dankzij uh, Swing Out Sister en uh, You on My Mind. View in the wiel. Kwart over acht is het en dan is het weer tijd voor onze verslaggever. Filemon Wesseling. Drie weken lang reist hij met de Tour de France. Hij reist mee, jawel. En hij deelt zijn avonturen met ons. Filemon, goedenavond. Goedenavond, Deborah en Robert. Hallo. Moest jij na die dramatische dag van gisteren vandaag ook even bijkomen? Ja, ik werd wel een beetje, ja, een beetje treurig wakker. Uh, we waren juist expres heel vroeg naar bed gegaan... omdat we wel echt goed geslapen hadden. Want ja, je bent natuurlijk journalist... en je moet eigenlijk gewoon alleen verslag doen van wat er allemaal gebeurt. En daar denk ik dan niet te veel bij voelen. Maar het is toch wel heel erg jammer als er zoiets gebeurt... als zo'n massale valpartij waar al die klasse mensenrenners uitgeschakeld worden. Verandert het dan ook iets voor jou als volger van de Tour? Als inderdaad die klasse mensenrenners ja, toch een beetje laten afweten? En die Nederlanders. Ja, ja. ja, ja weet, wat weet, je, weet je wat het een beetje is? Als de Nederlanders het goed doen, dan is dat voor iedereen uiteindelijk beter. Bedoel, voor de mensen aan de kant is het beter. Voor de mensen thuis is het beter. En ik sprak ook wat programmamakers, journalisten... en die zeiden ook allemaal van... ja. Uh, voor de kijkcijfers is het ook heel goed. En voor de luistercijfers ook. Als de renners het goed doen, dan zijn mensen enthousiast. En ja, dan krijg je echt een gevoel bij zo'n Tour de France. En als het allemaal wegvalt, ja, dan blijft toch alleen maar het volgen en het constateren over. Maar ja. jouw goede gevoel blijft toch wel een <tus> beetje, hè? Ja, ja, maar kijk, je hebt natuurlijk twee soorten wielerliefhebbers. Je hebt wielerliefhebbers die kijken eigenlijk het hele jaar door, vooral voetbal. En in de zomer volgen ze de Tour de France en gaat het echt om de Nederlanders. En je hebt mensen die zijn gewoon wielerliefhebbers in hart en nieren. En die vinden eigenlijk alles mooi. Hmm. Zeg, we hebben een wat matige verbinding. Want het klinkt alsof je van Mars komt. Uh, vertel even wat je gedaan hebt vandaag. Nou, ik dacht... Uh, vandaag is het goed om naar iemand te gaan... die veel meegemaakt heeft. Die kan relativeren. En toen dacht ik aan Abkrook. Dat is iemand die staat heel vaak langs de kant van de leg... als de Tour daar voorbij komt. Die heeft natuurlijk uh, acht keer de Olympische Spelen meegemaakt. Dus... Ja, een, een hoop meegemaakt, een hoop ervaring. Eh, sterren, schaatssterren als Bart Veldkamp, Valken Zandstra en Rintje Ritsma begeleid. Dus dat is echt iemand die heeft het een en ander meegemaakt... en die kan het misschien in goed perspectief zetten... wat er gebeurd is eh, gisteren met die massale valpartij. En ik ging dus eh, naar hem toe met... ja, toch kreeg ik toch wel even weer goede zin. He <totstuk> nou hier moet het ergens zijn, want... Ab had beloofd om een shirtje van wielerteam de Rijken aan een lantaarnpaal te hangen. En die zie ik hier hangen, dus hij moet hier ergens zitten. Pardon, uh, je cherche Ab Krook. Wie is meneer Ab Krook? Ja, een Hollandais importante. Ik weet het niet. Nee, nee, nee. Volgens mij zit hij daar al. Goedemiddag, Ab. Ja, goedemiddag. Oh, welkom op de berg. Hoe lang sta je hier al? Ja, nou, wij zijn uh, zondag hier aangekomen. We zijn uh, maandagmorgen, zijn we eigenlijk uh, even goed gaan verkennen. je staat hier al vijf dagen? Ja, dat klopt. We zijn, uh, ja, dat, dat is gebruikelijk in de Tour geworden. Uh, vroeger als je met je tentje ging, kon je nog wel eens direct naar de, uh, naar de bezemwagen meegaan en naar de volgende etappe. En wil je nu een beetje goede plek hebben, ja, dan moet je er uh, vier, vijf, zes dagen van tevoren staan. Ik begrijp het ook wel, want wielrennen is natuurlijk ook veel mooier dan schaatsen. Ja, nou zeg je iets heel moeilijks. Kijk, het schaatsen is natuurlijk mijn ding geweest. En ik ben natuurlijk geweldig enthousiast over het schaatsen. Maar als ik heel eerlijk ben, ja, het wielrennen volg ik toch wel niet alleen de Tour de France. Ik, ben, ik ga ook naar de, de Tour de Suisse en de dauphiné Libéré. Ik denk, schaatsen was mijn beroep. Maar een echte supporter ben ik van het urennen. We moeten ja, heel gezellig campertje. En uh, er ligt hier allemaal wielerliteratuur literatuur klaar. En achter onder het bed staat dan de wijn. <laughs> Ineke die is het aan het pakken. Oh, kijk, een Fionnier. En dit is ook een hele lekkere wijn. La Le Romain Terroir Historiek. Die ziet er ook uh, goed uh, ja, en uit. En dat gaan we op de sterke over. Want ik heb verdere... ja, Dat is de Armagnac die uh, tevoorschijn komt. En we hebben nog een. Het nat. Hey, maar deze gaan we zo even proeven. Zullen we dat doen? Ja, dat lijkt en, me ja, heel dan goed. Dan heb jij straks eens gehoord wat voor een heerlijke wijn dit is. Dat is het goede geluid. Ja. Nou, mijn vader zei vroeger altijd: dat hoor je in de kerk niet. <laughs> maar bij de tour wel. Hij klinkt goed. Je moet ook zo kijken of die traant. Hè? Weet je wel, als je het glas dan even zo en dan terug laat gaan... dan, dan zie je... En, althans, ik denk dat het aan te kunnen zien dat het een goede wijde is. Ik heb op cursus geleerd dat dat onzin is. Oké, okay, nou, ja. ik ben niet op cursus geweest, dus laat mij dat wel geloven. Nu ben jij ontzettend lang schaatscoach geweest. Ik geloof acht Olympische spelers meegemaakt. Die renners van de Rabobank en ook Wout Pols van Kanselij... die zijn gisteren vreselijk gevallen. Waarschijnlijk echt een enorme deuk in hun moraal... Wat zou jij nu op dit moment tegen die mannen zeggen? Ja, kijk, het is als iets als er een tegenvaller is. Hè, dan moet je, vind ik wel, een atleet de kans geven om het even te verwerken. En het liefste is, vind ik altijd dat ze dat moeten doen... Ook als ze nog even in beweging zijn. Ik vond het met een schaatsen vaak wel zo: dan zei ik, joh, wacht even, we gaan even halve uit we gaan even een stukje dribbelen, even lopen. De dingen gewoon even benoemen. En, en niet de, de werkelijkheid uit de weg gaan. Want wat gebeurd is, is gebeurd. En die 3,5 die minuut die je op achterstand hebt, die heb je gewoon. Maar dan is wel weer belangrijk de volgende wedstrijd. En daar moet je weer naartoe gaan. En als je dat doet, dan mag het ook geen enkel probleem zijn. Maar de werkelijkheid niet wegpraten, want dat zou niet goed zijn. Ja, en het is hier met een wijntje even heerlijk genieten van de rust en stilte. Ab, wil je nog Haribo snoepjes? Nou, ik snoep wel, maar volgens mij zijn de Har Haribo is het, hè? Ja. Nee, die vind ik niet zo lekker. Ab, dat zijn de meisjes van Biek, die zijn het knapst. Ja, je, je, zo langzamerhand ga je toch een beetje verschillen kijken, maar deze steken er wel bovenuit, vind ik, hoor. Je vrouw zit gelukkig even in de camper. Ja, maar dat mag ze best even horen, hoor. Ab, de wielrenners komen er bijna aan. Je staat hier met een stopwort. Waarom is dat? Vooral als je op grote bergen zit, is het voor de achterblijvers vaak wel heel belangrijk... als je de, tijd, de echte tijd kan doorgeven, omdat ja, ze op tijd binnen moeten zijn. Ja, daar komen ze. Ja, even kijken. Ik denk dat ze één minuut ongeveer nog hebben hier zo. Ja, één minuut hebben ze nog ten opzichte van Peloton. de helikop. De aankans is one minute, one minute, come on! Ab staat echt heel hard aan te moedigen. Hij roept one minute, one minute... Je ziet hem helemaal genieten. Maar hij krijgt ook meteen weer dat serieuze hoofd van toen hij nog schaatscoach was. En nu snel de camper in, want daar staat de tv aan. En daar kunnen we de koers afkijken. Vroom vindt de etappe. De eerste rit omhoog. Evans wordt tweede. Ah, dat was het weer, op naar de volgende etappe? Ja, zeker. Het, nou, het was vandaag toch een hele bijzondere dag. En het wordt nu zo langzaam weer inpakken. En dan gaan we vanavond al een stuk op rijden. Of vanavond nog, anders morgen vroeg, willen we aan het tijdritparcours staan. En dan gaan we even een mooie plek uitzoeken. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, elke avond kijken we even over de grens in het buitenland dus. Uh, vandaag doen we dat in Rusland en zo dadelijk in Amerika, waar daar is het uh, bloed heet. Maar laten we beginnen met de overstromingen in uh, Rusland. Er is de eerste berichten zijn dat daar 99 mensen om het leven zijn gekomen bij uh, overstromingen. In de regio Krasnodar in Rusland bij de Zwarte Zee. We gaan uh, contact zoeken met uh, Rusland en dan hoor ik graag even van de regie uh, met wie we eigenlijk contact hebben, of hoor ik dat wel? Wie hebben we aan de lijn? Goedenavond, Olaf? Olaf <laughs> Koens in Moskou, goedenavond. Ja, stond even niet op mijn blaadje, uh, nu wel. <laughs> uh, Olaf, wat is er allemaal gebeurd? Ja, het heeft heel erg geregend. Uh, eigenlijk gisteren en vandaag uh, in, het, in het zuiden van Rusland, uh, en, en vooral is inderdaad in de, in de krasnodar regio en dan met name in uh, twee plaatsen eigenlijk een soort vakantieoortjes. Uh, en daar is in drie, uh, in drie uur tijd is daar uh, de hoeveelheid regen-dicht in drie maanden valt uh, meer gedaan. Ja, en het is een nogal heuvelachtig gebied. Uh, dus er zijn ontzettende uh, grote waterstroom op gang gekomen. Daarbij zijn inderdaad volgens de laatste berichten al meer dan 100 mensen uh, verdronken. Uh, of op een andere manier om het leven gekomen. Ja, gevreesd wordt, hè. dit zijn natuurlijk de eerste berichten die uit de regio komen. Gevreesd wordt dat er veel meer zijn. Ja, en, en uh, hoe komt het dan dat er zoveel mensen bij zijn omgekomen? Zijn die gewoon meegesleurd met huizen en haard en al? Ja, als je de beelden ziet, die komen nu langzaam binnen uh, via, de, uh, via de, de testbureaus, maar ook uh, mensen met mobiele telefoons die, die het schilderen. Het is echt een ravage. Uh, uh, je ziet uh, bijvoorbeeld een oorlogsmonument waar dan bovenop ineens een, een, een, een lada is komen te liggen. Uh, echt uh, enorme moddergolven, watergolven. Ja, die hebben heel veel huizen... Uh, uh, midden uh, in de nacht uh, meegenomen. Ja, en daar zijn, daar zijn heel veel mensen rond leven gekomen. Ja, en uh, uh, ja, er wordt nu is er een ontzettend grote reddingsoperatie aan de gang. En mensen zitten in sommige gevallen nog steeds op de daken van hun huizen te wachten uh, op de redding. Nou ja, dat, wordt nog, uh, dat wordt nog spannend, maar ja, zoals altijd in Rusland zijn de eerste cijfers over slachtoffers die binnenkomen. Ja, dat lijkt altijd een uh, vrij laag schatting. Zeg. Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Uh, of het niet te laag is, maar daar zijn nog geen schattingen over bekend. Nee, nou goed, dit zijn de, dit zijn de eerste lichten die binnenkomen. Uh, uh, ik geloof ook dat president Poetin uh, uh, inmiddels uh, ter plaatse is. Ik We krijgen wel eens van helikopters binnen. Dus uh, uh, nou, er wordt niet voor aangewerkt. Uh, uh, de reddingsoperatie is op gang. Het is lastig, ook omdat uh, hè, natuurlijk bij, bij, bij, bij zo'n uh, natuurramp ja, uh, valt ook de stroom automatisch uit. Is er geen drinkwater meer te krijgen. Uh, uh, nou, er wordt uh, zelfs in Moskou, maar normaal gesproken... De dus zaterdagavond met niet heel erg veel geest over wat er in de rest van de wereld gebeurt. Uh, wordt op dit moment geld ingezameld, worden feestjes geannuleerd. En uh, is er bij de tegenwoordiging van krachten daar in Moskou. Wordt er, uh, water en kleren ingezameld. Ja, wordt het weer wel iets beter? Wordt het redden daardoor iets eenvoudiger? Uh... Ja, het, het, het, het, het, de verwachting is niet dat het nog verder zal regenen. Uh, maar goed, het gaat natuurlijk al geschiet. Uh, en al dat opzom van niet nu ergens naartoe. Uh, uh, maar het, ja, het, het gaat in ieder geval niet meer regenen, dus dat is niet de verwachting daar. Nee, oké. Okay. Nou, dankjewel. Als er meer nieuws is, horen we het graag vanuit uh, Rusland van Olaf Koens. Ja, van hevige regen in Rusland naar extreme hitte in Amerika. Want het Middenwesten en de Oostkust van, uh, van dat land kampen met flinke ja, temperaturen... en uh, ja, zeg maar gerust een extreme hittegolf. Dan Ketelaars importeert vis vanuit Nederland naar Amerika. Goedenavond. Goedenavond, goedemorgen. Ja, voor jou wel. Uh, waar stond ja. de thermometer op uh, vandaag? Of waar gaat die zo meteen naartoe? Nou, zo'n... 42, 43. Goeiedag. Dat is niet ja. uit te houden. Nou, rustig stilzitten, hè? Rustig stilzitten, ja. En niet te wezen. Ja, maar toch. Wat, wat kunnen mensen doen om het een beetje draaglijk te maken? Nou, bijna niks. Want ja, de bakermat van het probleem is ongeveer tien dagen geleden al begonnen. Vooral in de staten van Virginia en West-Virginia, waar uh, de windstormen zijn geweest. En de elektriciteit is uitgevallen, dus heel veel van die mensen hebben geen elektriciteit, dus geen airconditioning. Ja. Dus ja, die gaan naar uh, zwembaden, meren en, en dat soort dingen. Er is ook praktisch geen wind. Dus uh, ja, er, er is echt niets, er is niet veel aan te doen. Nee, minstens... dus de stilzitten. Ja, maar ja, ja. De, minstens dertien mensen zijn al uh, bezweken aan de warmte. Dus dat is natuurlijk wel een simpel advies, simpel stilzitten. Maar uh, uh, het, het is wel degelijk zo'n groot probleem dat mensen gewoon ook echt overlijden. Ja, dat klopt. En het zijn er inmiddels al 46. Ach, dat is dus, een aardig, uh, ja. aardig aantal hoog, Ja, interessant, Maar ja, dat zijn meestal mensen die hartproblemen hebben. En de, de, de stress van de hitte... Uh, ja, daar bezwijken ze gewoon onder het het toch, die krijgen een hartaanval. Wat is Meestal de verwachting vallen. bij jou daar? Uh, nou, hier, hier valt het nogal mee. Ik zit aan de westkust in Californië. En, uh, maar ja, als je, hoe verder je naar het oosten gaat, hoe erg dat het is. En dan hebben we nog enkele grote branden in de in midwest. Vooral in Colorado en uh, nu ook in Wyoming. En uh, die rook drijft ook meer, ja, meer richting de oostkust. En, uh, maar ja, ze verwachten toch wel wat uh, regen, uh, dit weekend hopelijk, uh, vooral, <coughs> vooral in Michigan. Maar um, ja, uh, het, is, het is echt een, een kwestie van afwachten. Het is gewoon het weer. Je kunt er weinig van doen. En dan nu importeer jij vis vanuit Nederland naar Amerika. Hoe hou je dat goed in die temperaturen? En hier en daar wel nou, je geen dat... stroom? Ja, dat gaat. Uh, dat wordt dus goed ingekoeld in Nederland al. En dat gaat in uh, styrofoam uh, pakken met uh, uh, gelpacks. Dat zijn maar die ijspakken. En zo wordt dat uh, overgevlogen. Ja. En dat gaat vrij snel. Trouwens, dat hier land gaat rechtstreeks naar de klanten toe. Ach. En dat uh, zat de koel erin, dus dat valt wel mee. Dus als ja. het eenmaal diep gekoeld bij jou is, dan gaat het vrij snel naar de mensen toe. En dan, uh, ach, hebben ze toch ja, een kwestie, ja. Goeie vis. Ja, nou, dat is een kwestie van uren. En uh, ja, hier aan de westkust. Wij hebben hier nog wel steeds elektriciteit. Dat is meest in Virginia en West-Virginia nog En een beetje in Michigan. En uh, lang, ja, goed, tenminste zitten al een dikke week zonder uh, elektriciteit of dus zonder airconditioning. Maar het wordt uh, elke dag een beetje beter. En uh, we hopen dat het snel uh, opgeeft, hè, het, uh, deze extreme omstandigheden. Dan Ketelaars vanuit Amerika. Dankjewel. En het woord ijspak is gevallen. Ik denk dat we daar vanavond met Adrie van Diem ook nog wel een keer over uh, gaan hebben. Maar dan zit er geen vis in, maar een mens. Het is uh, half negen. Mark Visser met het NOS Nieuws. In Libië zijn de stemlokalen gesloten na de eerste vrije verkiezingen... sinds de val van het bewind van kolonel Gaddafi. In de eerste steden Benghazi en Raslanouf waren er incidenten... In die regio is de onvrede over de overgangsregering het grootst. Veel Libiërs hebben voor het eerst in 40 jaar in vrijheid kunnen stemmen. Gedurende het bewind van Gaddafi waren er geen vrije verkiezingen. Zometeen correspondent Lex Runderkamp.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 In het zuidoosten van Rusland is het dodental van de watersnoodramp... in het gebied bij de Zwarte Zee opgelopen tot boven de 100. In het gebied deden zich overstromingen en aardverschuivingen voor... als gevolg van zware regenval. De stad Krasnodar is het zwaarst getroffen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen te gast de dochter van topatleten Fanny Blankerskoen. Ze vond thuis op zonder een wel heel bijzondere tas. Eerst naar Libië, daar zijn de stembussen gesloten. En dat gebeurde na een heel bijzondere dag, want het was voor het eerst in meer dan 40 jaar dat er in het Noord-Afrikaanse land democratische verkiezingen werden gehouden. Verslaggever Lex Rundekamp volgde die verkiezingen in de Libische hoofdstad Tripoli. Dag Lex. Goedenavond, goedenavond. Bestaan er zoiets als peilingen in Libië of moeten we gewoon wachten tot alle stemmen geteld zijn? Ik ben het even gaan uitzoeken. Uh, we moeten even wachten, maar niet heel lang. Um, ik begrijp dat vanavond laat al bekend wordt gemaakt ongeveer, als, nee morgenavond wordt bekend gemaakt wat de opkomstcijfers precies zijn. En uh, over twee dagen gaan ze op basis van allerlei eigen peilingen melden wat de trend van de uitkomst is. Dus we moeten twee dagen wachten. Ah, maar dat is de trend en dan uh, wordt de complete en, en definitieve uitslag dan weer wat later bekend. Ja, daar heb ik vandaag heel veel mensen naar gevraagd, maar niemand weet het hier. Oh. Nou ja. Zowel de autoriteiten weten het niet als mensen uh, als die op straat gesproken hebben vroeg ik het af en toe ook. Dat vond ik wel het bijzonder eigenlijk, dat je dan verkiezingen houdt, maar eigenlijk niemand weet wanneer de, wanneer de wedstrijd gelopen is. Nou, dat kan nog spannend worden dan. Uh, ja. hoe, hoe ging het in Tripoli? Hoe verliepen de stemmingen daar waar jij bent? Uh, het is hier, is, uh, de, de, de, ze hebben scholen ingericht door het hele land uh, als stembureaus. Dus eigenlijk alle, bijna alle scholen zijn uh, als stembureaus ingericht. Het is 1500. Uh, en we begrijpen dat er van drie stembureaus uiteindelijk de, de, de, de, de, de verkiezingen ja, uh, vals verlopen zijn. In de zin dat er één stembureau in Benghazi is verbrand. Is door, daar is een inval geweest door een militie die het niet eens is met de verkiezingen. Uh, en die hebben de stembiljetten uh, uh, uh, meegenomen en, en verbrand. En een minuut of drie geleden gaf de... Leider van de militaire raad hier aan dat ze in ieder geval degene die dat gedaan hebben, hebben kunnen aanhouden. En er waren twee scholen in het stadje Ashdabia, dat is ook in het oosten van, van, van Libië, waar twee scholen waar ook uiteindelijk dus de uitgebrachte stemmen niet zullen meetellen. Ja, het oosten? Dus 1497. Uh, bureaus hebben correct de stemmen verzameld. Dat is een mooie stand, want het oosten, daar vindt men het oneerlijk... dat bijvoorbeeld Tripoli en ook het westen straks veel meer zetels krijgen... dan het oosten en het zuiden dan weer. Ja, is ja. Daar, is, hebben ze daar gelijk in? Is dat, uh, is dat een terechte klacht? Nou, als die terecht is, ik, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan alleen zeggen dat, ze wel, dat het een klacht is vanuit het oosten van Libië. Hè. Benghazi was de eerste stad die echt zwaar in, in, in verzet kwam. En die eisen gewoon een, een groter aandeel in de politiek. Ze hebben ook, ja, de olie komt voor het grootste deel uit het oosten van Libië. Dus ze zich, ze vinden dat de hoofdstad te, te snel een machtsgreep heeft gedaan. Daar verzetten ze zich tegen. Uh, maar er zijn al politieke bewegingen gaande om dat weer enigszins uh, uh, zachter te maken voor het oosten van Libië. Uh, want een van de dingen die binnenkort moet gebeuren is. er moet een grondwet geschreven worden, die zou eigenlijk door het parlement moeten worden opgesteld, maar ja, het parlement het vertrouwen zit dus in het oosten niet helemaal, omdat ze te weinig stemmen voor uh, een zetels hebben. En nu heeft de leiding spontaan besloten, twee dagen geleden, dat er een aparte commissie benoemd zal worden om die grondwet te gaan schrijven. En in die commissie krijgen alle regio's van Libië gelijk aantal uh, deelnemers, 20-20-20, voor het zuiden, voor het oosten en voor het westen. En tot die tijd wachten wij op uh, een soort definitieve peiling, om het zo maar te zeggen. Ja, dan moeten we dus twee dagen wachten. Lex Rundekamp, dankjewel. Adrie van Diemen is hier, inspanningfysioloog. Iwan van Duren, journalist van VI. En inmiddels aangeschoven uh, Fanny Blankers, junior. Goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, er is bij u een uh, tas opgedoken, heb ik begrepen... waar een uh, mooi programma over wordt gemaakt in Andere Tijden sport. <coughs> Ik wil eerst even naar de andere gasten, Adrie van Diemen en Iwan van Duren. Wat, waar denken jullie... Iwan, mag ik bij jou beginnen? Waar denk je al als je de naam Fanny Blankers hoort? Uh, denk je dat gelijk aan 48? No, nee, de eerste, nou, het eerste vroegje is de vliegende huisvrouw. Wat in me opkomt, waarvan ik niet eens weet of het klopt. Maar dat, dat, dat is de bijnaam. Ja, ja. En uh, uh, dat was het eerste wat in me opkwam. Ja, ongelooflijk. Als je nu kijkt naar atletiek en toen had zij heeft gepresteerd, dat is zo fenomenaal en uh, fascinerend. En dan ja, wat ik nu hoor, dat uh, triggert me helemaal. Ja, vier gouden medailles, eh, Adrie. Terwijl het er volgens ja. mij zelfs vijf hadden. Kunnen zijn, ja. of misschien ook wel twee, geloof ik, als ze naar huis was gegaan. Want er twijfelden ze dat over. Dat was toch huisvrouwen. Ja, ja, dat ja. Moet er moet thuis ook <laughs> gebeuren natuurlijk. Als ik de beelden uh, terugzie, dan denk je fantastische sportvrouw. Maar wat is de sport verschrikkelijk geëvolueerd in de loop der jaren? Ja. ja, maar wat was dan kanjer in haar periode? Ja. ja, als je dat weet te winnen, ben je een kanjer. Ja, zeker. Uh, mevrouw Blankens, even over die tas. Het programma Andere Tijden Sport die heeft een reconstructie gemaakt van uh, de dagen van Fanny. En stuitte bij de research op een tas. Maar wat was het voor tas? Is het een sporttas of een plastic tas of wat was het? Het is een plastic sporttas. En die uh, stond al jaren bij mij op zolder... tussen de kerstspullen, achter de kerstspullen. En Nooit ingekeken? Gedacht, er zit een piek in of een bal? Altijd gedacht. Of, uh... Nee, ik wist wel wat erin zat. Maar ik dacht, nou, daar ga ik eens rustig voor zitten. Nooit tijd voor gehad <lacht> natuurlijk. Dus. Nee. Wat voor tas was dat? Hoe zag die tas eruit? Uh, Zo'n witte, uh, zo zo witte sporttas, een beetje zo hoog. Met een rits bovenop. Uh. Ik denk dat mijn moeder hem ooit gekregen heeft toen ze ploegleidster was van een Europees atletiekteam wat tegen een wedstrijd had tegen Amerika. Stond er wat op? Er stond een E op. Dan let er E op. Ja. Dus de E van Europa. En um, ja, nou ja, dat ding stond daar en ik had de kerstspullen net weer opgeborgen en ik had wat meer kerstspullen dan ik bijgekocht. Dus ik moest de zaak her, herzien op zolder. Ja. En toen kwam ik die tas weer tegen. Dus ik had hem net gezien een paar dagen daarvoor toen Monique Tesla kwam en ineens die toen zei ze ja, van, van de NOS. De NOS. Ja. En toen, uh, ja, toen zei ze, heb je dan helemaal niks? Ik zei, nou ja. Yeah. En ineens schoot mij die tas er binnen. En toen hebben we hem van boven gehaald. Al de kerspullen er weer uit. En uh, de tas van boven gehaald. En toen bleek dat toch wel een goede vondst. Ja, dan ga je naar beneden en dan, dan, dan zet u hem op, op tafel. En dan gaat voor het eerst die rits open. Uh, ja. En, en dan, dan... Wat uh, zie je? Dan komen er dan spinnen nou, uit? Nou, eerst ruik je dat. Ja, schimmel of zo? Nee, geen muf? schimmel, maar wel ontzettend muf. En nee, er zaten geen beesten in. En verder, ja, we hebben er gewoon uitgepakt en we zijn gaan lezen. Nou, Want oh, het was een papierwinkel die u aantrof. Ja, telegrammen, gelukstelegrammen en brieven van over de hele wereld. En allemaal, uh, nou zeg maar, het jaar na 48. Maar heel veel van tijdens de Spelen. Nee. En, en was het allemaal nog intact? Oh, dat het is papier, allemaal was Het is allemaal ja. Nee? Nee. ja, het is wel een beetje geraveld af en toe natuurlijk. Maar het is, het is allemaal intact. Het is allemaal te lezen. Heel veel handgeschreven. Het is niet, het is niet van het zonnetje, hè? Nee, je, want het nee. zat heel nee. donker in de <laughs> het Het zat tas, lekker natuurlijk. Ja, ja. ja. En heel veel handgeschreven brieven, heel veel telegrammen. En uh, ja, ontzettend leuk om te lezen hoor, moet ik zeggen. Wat voor telegrammen bijvoorbeeld? Van het Koningshuis? Was dat toen al? Nee, niet van het Koningshuis. Althans, ik heb ze niet allemaal gelezen hoor. Nog. Oh, is het zoveel? Ja, ik denk dat het wel 1500 dingen is. Het is echt zo'n tas. vol. Oh, 1500? Als het niet meer is. Oh, goeie genade. Ja, het is, het is vreselijk veel hoor. Ja, wat um, geweldig. Maar veel, ook veel gewoon van mensen op, op, op, op schepen van de, de Nederlandse koopvaardij... die bij Indië lagen en die dan zeggen van we hebben zo genoten... en bedankt voor alles. En mensen uit sanatoria die helemaal opleefden door de, door de prestaties. Heel ontroerende dingen ook. En ook hele lelijke dingen. Ja, hele lelijke dingen. Ja, ja mensen die vinden dat je als vrouw niet in een kort broekje hard moet lopen... maar dat je thuis voor ah. je man en kinderen moet zorgen. Echt, ja, hoor. dat is wel heel verneinig, hoor. En stond er een nou afzender onder? Ja, er stond dan wel een afzender onder. Ja, maar geen bekende, niet iemand? Nee, nee nee nee, die... nee, nee, nee. Of oh. mensen die zeiden, ik ben blij dat u eindelijk geblesseerd bent. Dan kunt u tenminste eens voor uw plicht doen en ja. voor het nou, gezin ja. zorgen. ja. ja. Dat gebeurt nu via Twitter, dat, dat gebeurde toen al. Uh. Ja, maar het is ook, <lacht> ook wel interessant om te horen dat je als vrouw inderdaad... Uh, dat je, dat je daar, daar ook nog mee te maken had. Nou, dat was natuurlijk niet alleen ja, een zo sportieve prestatie. Je ja. moest thuis voor ja, andere kinderen zorgen. Ja, ik begrijp dat het een hele andere tijd was als je dat vergelijkt met nu. Want nu is er een Olympisch dorp, wordt er uit de grond gestampt. Maar dat was toen helemaal niet zo. Je nee. moest je eigen boontjes doppen. Je moest zelf je zeep meenemen, je handdoeken en dat moest je ook zelf wassen ter plekke. En ja, de, de damesploeg werd in een kostschool gestopt in, in Engeland, een meisjeskostschool. Ja. En dat uh, was heel sober allemaal. Ja. Laten we even luisteren naar Dickie van Ekris. Zijn zwemster die ook naar de Spelen van 1948 uh, ging. Een uh, fragment uit de andere tijdensportuitzending sportuitzending die morgenavond om 10 uur uh, wordt uitgezonden. En Dikkie van Ekris moest ook toen voor haar eigen spullen zorgen. Ieder zorgt zelf voor het zwempak en de broekjes. Nou, de broekjes hoeft dan niet voor ons. De dames zorgen voort zelf voor witte schoenen, leer of linnen, met sleehak of driekwarthakje. hakje, gemakkelijk zittend. Ja, het staat er. <lacht> Wetenswaardigheden. Ja, ja, die zijn er ook. Deelnemers moeten voor eigen handdoeken en zeep zorgen. In de kampen, dus de huizen is een wasserij aanwezig. Kosten voor het wasgoed zijn voor eigen rekening. Ja, mevrouw Blanks, dat kan je eigenlijk niet meer voorstellen tegenwoordig. Dan nee. kom je in een gespreid bedje eigenlijk. Ja, nu is alles van top tot teen verzorgd. Maar dat was toen echt nog niet. Dus dan ging uw moeder met haar tasje, met de handdoek... en uh, de witte sleehak, zeg maar. En de zeep. Ja, en de zeep, <lacht> ja. Ja. <lacht> het heeft, het, het, ja, het is heel lang geleden. Jij wilt ja. het ook vragen, waarschijnlijk. Nou ja, kunt u er nog iets van herinneren? Want u was heel klein. Ik was 2,5 en ik kan me daar eigenlijk niks van herinneren. Nee. Ja. Wanneer komt de eerste herinnering? Ik denk misschien. Ik denk me iets te kunnen herinneren van de inhuldiging. Nadat ze dus terugkwam. Maar misschien is dat ook wel omdat het. Ja, er toch veel foto's en, en films ja. en zo zijn ja. geweest. En mijn eerste echte herinnering was gewoon dat ik als kind. In de, in de zandbak speelde. Ja. Als mijn moeder aan het trainen was. Ja. In de ja. verspringbak of in de hoogspringbak. Ja, die, die tas. Uh, de presentator Tom Egbers is naar heel veel plekken geweest... die belangrijk waren uh, tijdens uh, de spelen. Hoofdplek was een meisjesschool waar Fanny logeerde. Uh, die meisjesschool is nog helemaal intact. En Dick van Ekeris was 15 tijdens de spelen van uh, 1948... en deed dus mee met het zwemmen. Ze zat uh, samen met Fanny in een meisjesschool... dat toen het onderkomen was tijdens de spelen. Ik liep over die gang en uh, toen stonden de deuren open. En uh, ik keek zo eens naar binnen en ik zei... Uh, Dag mevrouw. En uh, toen zei ze, ach, oh, zeg maar Fanny hoor. En toen bleek het Fanny Blankenskoem te zijn. En u bent meegegaan naar Londen toen men daar ging filmen met de tas. Hoe was dat om daar te zijn? Uh, ik heb het gecombineerd met een bezoek aan een vriendin. Ah. Dus ik, uh, ik heb heel praktisch. Ja, ik heb gevraagd of ze dus bezwaar hadden als ik... Want ik werd eigenlijk wel nieuwsgierig door alles. Dat ja. Ik dacht, wat raar eigenlijk dat ik het zelf nog helemaal nooit gezien heb. En ik kende het ook uit de verhalen van die kostschool uit de biografie van Kees Koeman. Dus ik denk, wat gek, want ik ben heel reislustig. Wat raar dat ik daar nog nooit geweest ben. En toen heb ik gevraagd of ze bezwaar hadden... als ik me een dagje zou aansluiten. Dus ik heb een van mijn beste vriendinnen woont in Londen... en daar heb ik een paar dagen gelogeerd. En ik ben anderhalve dag met de ploeg opgetrokken. En Dorothy Manley ontmoet. En Dorothy Manley ontmoet, ja. Die was een grote favoriete toen. Waar mijn moeder heel bang voor was, heb ik begrepen, uit de verhalen. Ja, en terecht... Maar goed. Ze heeft het toch maar geflikt... Want ze, ze pakt goud en zij pakt zilver. Hoe ja. was die ontmoeting? Het was heel raar. Ze was niet op de hoogte dat ik zou komen. Althans, raar. Het, ze was niet op de hoogte dat ik zou komen. En. Uh, nou, de, ik geloof dat. Tom gaat als eerste naar binnen, echtbus. En de cameraman erachteraan. Ik ga als derde. En ik zie haar schrikken. En, maar ik noemde expres mijn naam niet. Dus ik zei alleen maar. Prettig uh, kennis te maken. Dus toen gingen we naar binnen. En toen heeft Tom mij dus geïntroduceerd. En toen zei ze. Ik zag het meteen. Ja. Ze zegt, mijn maag draaide om in mijn lijf. Want ik dacht, daar heb je Fanny En dan bedoelde ze dus mijn moeder. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik ja. had het ook een beetje toen u binnenkwam. Ik dacht, nou zeg. Een heropstand. Twee, twee, <laughs> twee, twee druppels water. Ja, echt. Ja, maar dat hoort u waarschijnlijk wel vaker. Ja. Of niet? Ja. ja. ja ik kan me er iets bij voorstellen. Um, even, uh, toch even terug naar die tas. Naar die telegrammen bijvoorbeeld uh, die daarin zitten. En er zit nog heel veel meer in. Uh, in het programma dat morgen dus om tien uur wordt uitgezonden. Uh, uh, leest Tom Egbus voor een paar berichten die in die tas voorkomen. Hartelijke gelukwensen met uw schitterende overwinning. Hoera, ga zo voort. De intens meelevende staf van Mentora Sport. Deze van de Hare Majesteit van Spijk. Namens de gehele bemanning van Hare Majesteit van Spijk, West-Indië... hartelijk geluk gewenst met uw gouden prestaties. Ontvangen de IJmuiden Radio, s'nachts om half drie. Ja, er zijn zelfs telegrammen aangekomen... die alleen waren geadresseerd aan Fanny Schoen. En verder geen adres, niks. En er ze zijn toch aan. aangekomen... waarbij op het envelop alleen een foto van mijn moeder was geplakt. Zelfs en die verder kwamen. niks. Niet eens een naam, helemaal niks. Alleen een foto van mijn moeder. Iedereen wist maar waar men moest zijn natuurlijk. Ja. Ja. Hoe, hoe bijzonder was het om, om toch dan dit weer allemaal... U moet ze natuurlijk nog allemaal even doorlezen. Of even, het zijn er een hoop. U zei het al, 1500. Um, hoe bijzonder is het om, om te horen toch hoe geliefd uw moeder was... even die venijnige daar gelaten, de venijnige berichtjes? Nou, mijn ouders hebben nooit zo opgeschept over... Ik bedoel, er werd niet zo gek veel over gesproken thuis. Ik bedoel, het was een feit natuurlijk, maar er werd niet zo van... Kijken eens wat, er, wat we gedaan hebben of zo. En wat dat betreft was het wel echt weer zo van: goh, het was toch wel heel indrukwekkend. Ik ja. ben blij dat u die tas niet hebt weggegooid. Denk ik ook zo. Ja, nou, dat had ik nooit ongezien gedaan. Nee. Nee. Waar is hij nu eigenlijk? Heeft u hem thuis wat gaat er met die tas gebeuren? Hij staat weer op zolder achter het schot. Ja. Ik ga nou. hem nog eens rustig doorkijken. Ja, En dan uiteindelijk, wat gaat er dan met die stuk gaan die naar een museum... die moet het natuurlijk bewaard blijven. Nou, op een ik ben manier. wel een, een voorstander om dat <coughs> soort dingen in een museum te stoppen. Maar dan moet ik eens rustig uitzoeken waar dat dan heen kan. Ja. Ja, even naar het nu. Want wij kregen, uh, wat is het, twee maanden geleden... kregen wij uh, de plattegrond van Londen onder ogen. Met uh, de namen van de metrostations. Heel veel beroemde Olympische sporters zaten erbij. Maar er was geen Fanny Blankens Koem station. Ja, foutje van de organisatie. Ja. Zeiden ze, ja. maar ja, ja, misschien het computertijdperk dat dat kan. Dat een regel wegvalt of ja. iemand iets erased. Maar is dat inmiddels hersteld? Het is hersteld, ja. Het, uh, ze hebben de twee atletes, Mary Dekker en Olga, Zuid-Afrikaanse, hebben ze samen één station gegeven. Ja. Kijk aan. En de vrijgekomen is voor mijn moeder geworden. Ja, en terecht, kan ik me zo voorstellen. Ja, het zou heel raar geweest ja. zijn als ze dat niet precies, hadden. Precies, precies. Ja. Ze stond geloof ik wel op een shortlist. En bij de overdracht van die shortlist naar uh, de definitieve lijst... is ze er afgevallen. ...schijnt er ergens iets, uh, iets fout gegaan te zijn. Ja. Nou, mooie aflevering zonder meer. De verhalen zijn nu al mooi. Morgenavond, Nederland 1, volgens mij. Tien uur, Om, uh, van van van van 10, 10 uur, de tas van die blanke schoen. Ja. Kwart over tien, dacht ik. Kwart over kwart tien. tien? Nou, zeggen we gewoon kwart voor tien. ben in ieder geval op tijd. <laughs> zo is dat. Dank u wel voor de komst. Oké, okay, graag gedaan.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 Boy en Little Numbers. En wat hebben deze drie top-ex met elkaar gemeen? in Ja, de overeenkomst tussen Dance Evenement Sensation, de Nederlandse band De Dijk en Good Old Madonna... is dat ze vanavond allemaal te beleven zijn in Amsterdam Zuidoost. Want voor het eerst zijn de Amsterdam Arena, de HMA en het nieuwe Ziggo Dome tegelijkertijd open. En wie overigens wil, kan in dat gebied ook nog gewoon naar een megabioscoop of er even lekker gaan winkelen. Kortom, het is topdrukte in Zuidoost vanavond. We bellen een rondje. We beginnen in, uh, in ons rondje in de ziggo Dome, waar Madonna zo gaat optreden. We hebben contact met uh, Sandra Heerma van Vors. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hoe is de stemming? Nou, heel goed. Wij zijn gespannen afwachting. Ja. Uh, het is, ja. Het is goed, het is vrolijk. Ja, het is nog erg uh, rustig op de achtergrond, maar dat komt omdat je even naar buiten bent, geloof ik. Ja, ik sta nu bij de muntjesautomaat. En um, het zijn vaste plaatsen, hè? Dus dat, dat, dat, is ook een, dat geeft een wat rustiger sfeer natuurlijk. Ja, we hadden een wat uh, drukkere sfeer eigenlijk verwacht... misschien ook wel wat meer geluid. Want jij staat daar met nog duizenden mensen misschien wel... <lacht> vanwege alle evenementen die er plaatsvinden. Heb je mensen bijvoorbeeld ook zien lopen naar, nou laten we zeggen, Sensation? Nou, dat, die kan je niet missen. Die zijn namelijk allemaal in het wit. Maar ze um, zijn heel beschaafd tegen elkaar... maar dan ga je rustig uit elkaar op het plein. Dat heeft natuurlijk niks met elkaar. Te... Ja, het zijn best wel verschillende groepen. Ja. Zeg even over de Ziggo Dome. Uh, wat, ja. is, wat is jouw eerste indruk? Het is, het is heel mooi. Ik was hier nog niet geweest. Op alle etages zijn er toiletten. Op alle etages zijn er consumpties te koop. Um, ja, we zitten heel mooi in de, in de bovenste ring. Maar dan nog heb je een prachtig uh, zicht. Dus ik vind het tot nu toe echt heel goed. Nou, heel veel. Ik verwacht uh, er veel van. Ja, oh, oh ja? Wat verwacht je dan? Oh, nou, het wordt heel goed. Ja? Het wordt heel goed. Oh, dan komt hier nu iemand langs in een. Desperate, die zie ik misschien een outfit, dat is ook wel mooi. Uit 86. Dus. Zo, dat is een oudje. Ja, ja. ja. ik heb ook tour-t-shirts gezien uit de jaren 80. Ja, fantastisch. Dus een ja. soort halve reunie, weet je dat? Dus, ik... Nou, ja. zou ze ook nog klinken zoals in de jaren 80 dan? Ik hoop het niet, want er zong ze verschrikkelijk vals, live. Het is dus ja. sindsdien beter gaan zingen. Ja, de Ziggo Dome staat nu al niet bekend als uh, uh, de concertzaal met de beste uh, telefonische ontvangst. Sandra, ja, ja? hoe ga je zo meteen naar huis trouwens? Uh, nou, ze deden alsof het allemaal verschrikkelijk moeilijk zou gaan... maar tot nu toe loopt alles. mee en vrij, Dus het uh, komt wel goed. Goeie terugreis dan, hè? Dankjewel. Goed, gaan wij uh, direct door naar de, de Nederlandse spoorwegen. Sorry. Goed, we gaan niet naar de Nederlandse spoorwegen, uh, hoor ik net. We gaan uh, gelijk door naar Duncan Stutterheim. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, de organisator van uh, Sensation, lijkt mij ja. zo. Uh, is dat begonnen? Ja, nee. De zaal gaat uh, over tien minuten open. En onze eerste beat begint pas om half elf. Oh, oké. Okay. Dus je gaat wel open, maar dan, uh, wat je zegt, de eerste beat half elf. Kijk eens om je heen. Hoe wit is het? Ja, ik sta nog steeds onder mijn huis met een diner voor Dance for Life, uh, voor 250 man. <laughs> dus ik sta zelf niet in het arenagebied. Dus Goed, is dat is de bedoeling, maar ik sta hier nog steeds thuis. Ja, dus je organiseert een feestje waar je zelf niet op aanwezig bent? Ik organiseer het tri waar we voor je goede doel Dance live doen. En dan uh, gaan we zo met alle met busjes, over tien minuten beginnen de eerste busjes te rijden naar de arena toe. Ja. En iedereen in het wit, waarom was dat ook alweer? Zijn um, doer ooit overleden was, twaalf jaar geleden. En toen hm. hebben we zijn uh, begrafenis en zijn leven gevierd in het wit. En als oude hebben we toen de, de tweede sensation als tribute in dit gedaan. Ja, het duurt tot 6 uur morgenochtend. Ja. Ik neem aan dat jullie heel veel bruine boterhammen met uh, pindakaas uh, in de buurt hebben. En een paar blikjes en wat biertjes. En uh, ja, dat gaat goed komen. Ja. Hoeveel mensen komen er? Uh, 40.000. 40.000, oké. Okay. Volle bak. Geniet ervan, veel plezier. Dankjewel. Ja, en die 40.000 mensen moeten natuurlijk dan ook weer naar huis. De meesten zullen dat wellicht doen met de trein. Erik Trindhamer, woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen, goedenavond. Goedenavond. Ja, gaan ze allemaal met de trein? Hoeveel verwacht ja, u? Dat, dat hopen we natuurlijk wel. En als ik zo zie wat er allemaal optreedt in Nederland: hè, de dijk waar Donna's en Zees staan, allemaal in Amsterdam. Uh, goed voor 60.000 mensen op plus. Het Noord-Fidjess Rotterdam. Deventer of en, um, en ik sta zelf op een festival, namelijk het Biedstadfestival in Den Haag, op het Haagse Malingveld. Ja, daar was u vast met de trein naartoe gereisd. Ja. Ja, dat dacht ik al. En, en, maar gaat het allemaal goed? Heeft u extra treinen ingezet? Ja, wat we doen is op dit soort avonden, dan rijden we versterkt bij aanvang, dus richting de evenementen. En na afloop rijden we ook weer versterkt. Uh, bijvoorbeeld om uh, bijvoorbeeld voor de arena te geven, daar rijden we s ochtends vroeg, uh, op, ja, de, hoe, de half zes ochtends, uh, drie extra treinen richting alle kanten van Nederland om uh, iedereen weer naar huis te brengen. Echt iedereen komt thuis, u laat niemand staan? Uh, we laten niemand staan. Nu staat u op dat festival zelf, maar dan denk ik, zou u niet gewoon in een regelcentrum moeten zitten om te kijken of het ook echt wel allemaal goed gaat? Ja, maar dat, dat regelcentrum dat is er. Dat heet het OCCR, dat zit in Utrecht. En die volgen nauwkeurig wat er allemaal gebeurt. Dus dat, dat uh, is in goede handen. Zeg los van die extra treinen, zijn er nog meer extra andere maatregelen. Nou, bijvoorbeeld uh, in de arena, omdat daar uh, grote groepen mensen op uh, Belma Arena zullen komen, uh, zit daar uh, een extra versterking van ons personeel. Die uh, mensen begeleiden naar treinen toe en zorgen dat het uh, allemaal veilig en soepel verloopt. Ja, en uh, wellicht uh, extra IHBO, maar daar gaan jullie weer niet over. Nee. <laughs> voor mensen die omvallen omdat ze te moe zijn of om andere redenen. Maar daar gaan jullie dan inderdaad niet over. Oké, okay, wanneer is de hoogste weer voorbij? Verwachten jullie? Nou, de concerten in Amsterdam van de dijk en van Madonna zijn zo rond half elf, elf uur afgelopen. Dus die stroom met mensen gaat eerder dan de grote groep van de arena. En hier is Bietstad in Den Haag om elf uur afgelopen. En ook dan zullen mensen richting trein gaan. Ja, en het weer blijft goed hè. Dus geen ongewijde bomen op het spoor, blikseminslagen, noem maar op niets van het alles. Het loopt op rolletjes. Goed zo. Het rijdt op rolletjes. Het rijdt op rolletjes, ja, het, het rijdt op rolletjes. Goed, dankjewel. Veel plezier nog op het Malieveld daar in, uh, in Den Haag. Hartelijk ah. dank en tot ziens. Jo, dag. dag Ivan van Duren of Adrie van Diemen, een, een van de concerten of feesten waarvan jullie zeggen nou, jullie zijn allebei wit gekleed, ja, dus je kan we zo naar de Sensation. Nou, we gaan mijn zoon is uh, naar uh, Sensation White. Ja? Ja. ja. Maar het is niet iets voor jullie? Ik heb verschrikkelijk veel concerten afgelopen en zelf ook nog een poosje in de band gespeeld. Het was een onwijs leuke tijd. Maar die dus tijd ligt achter je, nou, heb ik het idee, als je het zo nou, zegt. Ja. Is dat niet een test-evenement uh, voor jou? Zou je dat niet dolgraag een paar mensen volgeplakt met allerlei dingen naartoe sturen? Ik hoor nog om te graag kijken? dat je er bij aanvang 10 op de fiets zet, ze het hele concert laat fietsen en dan afloop nou, weer op hoe hard het uh, is gegaan. Ja, ja, het moet zijn, zijn eigen pleziertje in zijn eigen doelgroep, laten we het zo zeggen. Ja, uh, nee. Ivan is een stil. Ja, nee, ik zat even te denken, het lijkt me hartstikke leuk. Ja. Ja, maar ik zit hier. en uh... ja. Ja. Ik was ook wat ouder. Dan ga je oerrol en dat soort dingen in het theater krijgen. We zetten zo nog wel een leuk plaatje voor je. op. Zullen we daarmee nou even, even swingen? Ja. We gaan naar het NWS Nieuws van 9 uur. Tot zo. Weet jij hoeveel toer er gewonnen werden door de Nederlander?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 Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.